Van, van het jaar regels zijn. En dat je in Zandvoort nou eenmaal ja, niet zomaar lege, kan lege, zeggen, nou ik wil volgende week een mega groot evenement. Want dat is natuurlijk altijd een beetje het dilemma met poppen. En de veiligheidsregio. Want er zijn nou eenmaal, als er net ergens in, in Haarlem een evenementen waar heel veel politie in zit. Dus er zijn wel regels. Ik denk, we, ik denk toch dat er wel veel mogelijk is op binnen. Want als, Zeker. als ik dan vorige week ook, of vorig jaar afgelopen najaar zag dat die uh, uh, Yves, hoe uh, heet die die zanger, die Yves... Uh, ja, Yves. Ja, ja, je hebt gelijk. Nou, Berense. Ja. Ja, dat, dat Zandvoortse, Zandvoortse jongen, ja. zanger, ja. dat hij in de hal de de mogelijkheid krijgt ja. om een hele feesttent neer te zetten ja. om, om zijn, zijn nieuwe cd te promoten. Dat kan wel dus in Zandvoort. dat Ja, maar dat, dus dat, dat, dat werd niet in het pop-up weekend gedaan, maar de gemeente Zandvoort staat dat soort dingen dus wel mogelijk uh, ook buiten een pop-up evenement toe. Dus wat dat betreft denk ik dat Zandvoort toch wel een, een, een plaats is waar Waarbij je de mogelijkheid krijgt om veel dingen te ondernemen. Zeker, maar dat Ik, uh, ik denk dat wij er helemaal zo uit worden... het gedraaid uh, ja. wordt. Aandacht is er ingericht. Een lege stad in in Brabant en Limburg. Oh, nou dan stoppen wij het even ja. mee. We gaan uh, naar het nieuws luisteren. Ontzettend bedankt uh, voor het jaar. De komst gehouden voor deze. Dank je. Wat een leuke politieinformatie naar criminelen. Waardoor wij zeker 800.000 euro hebben verdiend. In Delft gisteren de koppeling. Ja, de Verenigde Kerk. Het is nog eens 11 Jawel, 11 over 11. Dat klopt. Het is half 11. Elke 1 voor. Nee, bij mij is het 1 over 11. De beheerder van de Verenigde Volgens mij is het goed. Als de politie zelf in actie. De hoofdschakelaar van de stroomvoorziening werd uitgezet. Om kwart over één vannacht was het weer stil. Het weer. Wolkenvelden maken later vanochtend plaats voor zon. Vanmiddag krijgt er wel vaak bewolking over. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen maximaal 20 graden. Dit was het in ooit van ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB.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 zij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 het begeleiden van die mensen, het verder ze in de maatschappij integreren... en daarmee bezig zijn, is eigenlijk onderdeel van mijn portefeuille. Waarom lag dat dan bij uh, mevrouw Schallek? Uh, omdat we met name eerst bezig waren rond de volkshuisvesting. En, en, en daar lag het zwaartepunt toen, toen we startten met het project. Toen moest er gezocht worden naar locaties. Uh, hoe moeten we met bestemmingsplannen? Waar kunnen we wel en niet? En zodoende is dat... Ontstaan vanuit portefeuillehouders VolksHuisvesting. Dus die... En het is ook in de regio was dat zo ontstaan. Mm -hmm. En ik was al secundus, want ik, ik zat al op de achterhand. Ja. En ik zou het overnemen op het moment dat dat aan de orde is. Die, en dat die is, die is nu aan de orde. Van tevoren ook afgesproken <coughs> dat het nou, zou gaan afgesproken, gebeuren. Ja, nou, dat het zou gaan gebeuren. Dat als op het moment dat het in het sociale domein ja. komt, dan is het gewoon een reguliere zaak die binnen mijn portefeuille ja. valt.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 die zijn daar heel belangrijk in Wat om die gewoon je met op te zetten. Processen? Nou, de processen dat als je een groep mensen bij elkaar zet, dan moet je afspraken maken van hoe, hoe ze kan blijven in principe een jaar bij elkaar. Dat zijn veertig mensen verdeeld over twee, twee woonblokken die eigenlijk te splitsen zijn in vier eenheden.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 Nou, wat ik aan ga doen om. Echt echt specifiek, gezugd, wat, ga je, wat ga je met die nou, mensen doen? Wij gaan natuurlijk met Vluchtelingenwerk Nederland in gesprek. om ze zo snel mogelijk te integreren. met de, de middelen en uh, de zaken die zij hebben. Nou, hoe werkt Vluchtelingenwerk Nederland? Vluchtelingenwerk Nederland, dat gebeurt dus nu ook al, hè?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 dat we na nou, twee, twee maanden gewoon in een, gewone, in, in een vrij normale situatie met elkaar zitten. Want dat is ook de bedoeling. Want het worden zand, Het worden zandvoorts, he? ja. Daarom, het, het zijn geen mensen die... Nee, in principe krijgen we gewoon 40 mensen erbij. En het afgelopen jaar hadden we er volgens mij 28 bijgekregen. Heb ik niemand over gehoord. Is, is gewoon verlopen. Dus ja. we, we, moeten daar, we moeten het vooral ook op de schaal neerzetten...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 Met wie? Uh, we hebben vrijwilligers nodig, er moeten dingen gebeuren. Dus, dus wat Is dat betreft. betreft... Heb, heb je nog uh, nodig? Ja, er, zijn, er hebben zich al mensen aangemeld met, die wat willen doen. Mm -hmm. Dus wij zijn dat nu aan het inventariseren hoe we het willen aanpakken. Omdat het gewoon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 Soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn. West-Berlijn, de Koer-Vurstendam, er wandelen mensen langs porno en piek-show, waar Mercedes en cola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 Uh, maar er zit een goede volgorde in voor de groep zelf. Je begint met een vorig gerechtje. En of, nee, het zijn allemaal kleine, kleine gerechtjes. Kleine gerechtjes. Oh, ja, amuses. En de volgorde maakt in principe niet uit. Oké, okay, dus dat is uh, acht uh, strandpaviljoens? Ja. En welke zijn dat? is dus Ayuma, ja? op het uh, Zuidstrand, uh, Havana, Tijn-Akersloot, uh, Mango's Beach Bar, Meijer aan Zee, Jeroen en Buddha Beach.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 Meer aanbod aan restaurants heb dan, uh, dan je wil plannen. Ja. Ja. ja. En dat gaan we met strandpaviljoens natuurlijk ook hebben. 36 paviljoens. Dus uh, ja, en heel veel ja, restaurants el, in het dorp. Ja, dan wel eentje doen. Ja, ja nou daar gaan we niet doen. Nee. Zijn dit de acht die zich aangemeld hebben? Of ja. zijn dit de acht die jullie hebben uitgekozen? Nee, uit we hebben ze aanmelden. allemaal benaderd. Eerst via de strandpachtersvereniging, via uw nieuwsbrief. En vervolgens uh, hebben een aantal zich spontaan aangemeld. Daarna zijn we gaan nabellen. En uh, ja, degene die, de eerste acht die ze gemeld hebben, die zetten uh, Want zet jullie erbij. wisten bij voorbaat al dat er acht zou worden en niet meer. want anders ja. haal je ja. dat niet. Ja. Nee. ja, anders wordt het te groot en te ingewikkeld. Ja. Nou ja, je moet dus wel tussen twaalf uh, uh, en vijf moet je dus alle acht hebben. Dat is uh, iets van twintig minuten per... Uh, Heb je dat al even uh, uitgerekend? Uh, nou ja, half uurtje uh, dan. Ja, half uur, drie kwart. Ja, en je lopen, dus je, je, je kan het niet met tien, 20 gaan doen. Het moet echt, nee, nee, en dat wordt ook af. veel te veel. Je moet ja. het ook op kunnen. Is, uh, ja, 8, 8 is ook op echt op het maximum, ja. hoor, wat je kunt doen voor zo'n rondje. Ja, ja dus het, het is veel. een half uurtje per, uh, per stroompaviljoen. Ja. En dan moet je ja, inderdaad een een hap, hapjes ja. en, en een drankje eten. Uh, maar dan dan de de zitten, in. Ja. sommigen zitten naast elkaar, dus dan ben je er heel ja. snel. En met een andere loop je weer 10 minuten en zo. Ja, het loopt...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 Dat is wat, dat moet je natuurlijk ook logistiek wel aan kunnen. Ja, we gaan wel een week van tevoren even rondbellen hoeveel, uh, hoeveel aanmeldingen we hebben, zodat ja, ze daar een hoef. beetje rekening mee kunnen ja. houden. Kun je een beetje inschatten. Tot nu toe zijn er iets van 180, 190 kaarten verkocht, dus dat gaat hartstikke goed. Nu. Ja. Nou, dan uh, de rest Zandvoort en Omstreken. Als je nog mee wilt doen, moet je opschieten. Dat zou ik ja, Zeker, ja. Want uh, juni is, of april is.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 ...te bezoeken en dat kan voor verrassingen zorgen... ...en u komt wellicht in een strandpaviljoen waar u nog niet eerder weg geweest. Dus dat is natuurlijk ook hey, wel dat, heel leuk. Dat is heel leuk. Ja, ja, ja want je bent toch altijd geneigd, uh, zeker als zandvoort, als om vaak naar hetzelfde paviljoen te gaan. Ja, dat en herken ik wel. Nu ja. kun je toch een keer op een ja, vrijblijvende manier ergens anders gaan kijken... ...en wie weet uh, bevalt het en dat, is, dat maakt het ja. heel leuk. Je komt een keer uh, ergens anders. De... Kosten. Ja. De kaartjes zijn 49,50 uh, per kaart.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 en daar kan je ook kaarten bestellen ja of bij de VVV Zandvoort Die en ook en bij de VVV Zandvoort en dan kun je nog eens even rustig uh, teruglezen ook wat, uh, wat er allemaal uh, geboden wordt en hoe en waarom Zo. Uh, we gaan het zien en we gaan het uh, we gaan het zien wandelen langs het strand dank je wel ik wens je nu alvast heel veel plezier met het uh, de uitvoering ervan want jij bent er druk mee bezig ja en uh, nou ja uh, wordt hartstikke leuk weer veel succes dank je wel graag ja. veel succes zin in Zandvoort in vier veer. Zandvoort. We zijn weer terug. Um, we hebben net het rondje Q&A Zandvoort gehad. En nu hebben we een jubileum. Ja. Uh, Mary van Schaik zit bij ons. Welkom. Ja. 30, 30 jaar uh, vrouwenkoor Zandvoort. Zeker, dat hebben we er al, al op zitten ja die 30 jaar. Ja. Dat, is, dat ja. is wat hè? Ja het is heel wat en er zijn leden die dat allemaal hebben meegemaakt ja, die, die 30, 30 jaar. Die al jaar lid zijn. En die voor die 30 jaar ook al lid waren van het Zandvoorts vrouwenkoor. Dus dit is een... Want wat wat voor die 30, er 30, jaar, 30 jaar daar weten we weinig van. Wat, uh... Toen was er wel een, een vrouwenkoor. Maar 30 jaar geleden is dat wat officiëler uh, dan...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 Ah, in in dat ons is concert, in ons jubileumconcert. Ja. Aanstaande zondag is morgen. Ja, dat is morgen ja. inderdaad. En dat uh, begint om ja, ja. drie uur. Om half drie is de kerk open. En uh, het is gratis. <lacht> en gaan mensen weg. Ja, nee, er gebeurt van ja, alles van ja. alles hier. Dus uh, ja. we de meestal gewoon door. Gezellig. En, uh, is dat, dat is ook de bedoeling dat het een ja. beetje gezellig is. Het is hier gewoon de zoete inval. Leuk. Want ja. morgen is dus het concert. Ja, dat is morgen.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 Een boerinnetje van buiten is dus... Nee, een, uh, een, nou, spannend. nee, zo ja, oud liedje. Maar wij zingen dat dus helaas niet morgen. Oh, maar we, zingen, okay, we, dat we het hebben het wel op je. het repertoire staan. Maar het hoort er wel een, een beetje bij. Het hoort erbij, ja. Okay. Dus er wordt een, een heel scala gezongen... tussen uh, door het jubileum die 30 jaar worden doorgenomen ook in, uh, in zang. Ja, precies. Um,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 Missen jullie meer leden in de stemmen? Of kan je dat allemaal nog uh, dragen? Um, wij missen met name wat uh, goede sopranen. Of goede sopranen. Soprane. Want we hebben goede sopranen. Maar we kunnen goede sopranen erbij gebruiken. En in de, uh, de tweede sopranen kunnen, uh, kunnen we ook heel goed dames gebruiken. Die, uh, dus A wat lager zingen dan de eerste sopranen. Ja, de, de dekking is nog genoeg. Uh, we kunnen het nog aan. Maar we kunnen Ach, er altijd meer bij gebruiken. Ja, ja want die, die ja. willen natuurlijk op naar het 40-jarig jubileum. Als het even kan wel. <laughs> ja, ja, ja, precies. En we hebben nu ongeveer zo'n zo zo 30 leden, 35 leden. En ja. we zijn nooit altijd compleet. Dus het is altijd handig als er wat meer leden zijn. Zodat we wat meer body hebben. Ja, voor de uitvoeringen bedoel Voor uitvoeringen, uitvoeringen. Ja, ja. En morgen? Zijn er, morgen zijn er 30, denk ik. Ja. Ja. ja. Morgen allemaal. Morgen zijn we compleet. Kijk.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 Een en, beetje, beetje dom misschien om dat hier no, zo te vertellen, maar van. ik zou het niet het weten. Er zijn dus ook dan liederen die gezongen worden die speciaal voor vrouwenstemmen bedoeld zijn of ja, zo. Ja, zeker. Zijn ja. die voldoende te vinden? Ja, en anders, onze Ed weer, die maakt een oh, prachtig ma arrangement speciaal voor de vrouwenstemmen. Ja, kan die heel ja, ja, goed. ja. En ja. ik hoor dus een eerste en een tweede sopraan. Is er ook nog een derde sopraan? Of begin dan de alte al? Dan beginnen de eerste en de tweede alte. Oh, die zijn ook één en twee. Ja, één en twee. Ja. En ook daar kunnen we stemmen gebruiken. Altijd. Eigenlijk, eigenlijk voor alle stemmen. Ja. De sopraan 1 en 2, alt 1 en 2. We kunnen alle stemmen gebruiken. Ja. Ja. ja. Nou, geweldig. Dus morgenmiddag in de krocht, 3 uur, half drie gaat de deur open. Toegang.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 Dat is ook gratis. Ja, ja, maar de, drank, ja, de, drank, meestal de drankjes zijn. neem ik aan niet. Want nee, nee moet wel, wel, wel de drankjes wat bepalen, is niet met, natuurlijk. Anders komen die zijn, eh. nooit. Nee, precies. En uh, Theo heeft natuurlijk ook graag klanten. Op, ja, natuurlijk. Op de krocht. Ja. Goed, morgenmiddag een gezellige middag in uh, de krocht. Half drie kan je naar binnen om drie uur beginnen jullie. En dan uh, wordt het na afloop nog heel gezellig. Helemaal goed. Dank ja. voor je komst. En ik wens je dat... een hele fijne uh, morgenmiddag. Dankjewel. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Dat, dat hopen wij ook, hopen ook voor je. Dankjewel. Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. <laughs> Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik weet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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees.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 Zum mijn hart vol, en onliefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor. Zonder doel Verre landen ken ik niet Behalve uit mijn atlas Die droom ik elke nacht Maar ik droom alleen de landen Waar ze ooit Aan me dacht Als een mooie groot geloof Aan de muur van mijn gedachten Aan een wereldkaart te wachten